Mark Hokke met het NOS-journaal. Voor het eerst gaan de 28 lidstaten van de EU... bindende afspraken maken over de aanpak van belastingontwijking. In 2019 moeten de nieuwe richtlijnen ingaan. De landen krijgen handvatten om bedrijven aan te pakken... die minder belasting betalen door internationale constructies. Minister Dijsselbloem zei eerder dat hij verwacht... dat hierdoor sommige bedrijven fors meer belasting moeten gaan betalen. Het Turkse Openbaar Ministerie wil dat drie Turkse journalisten worden opgepakt... Ze hebben volgens de dagvaarding terreurpropaganda gesteund door een pro-Koerdische krant te helpen. Turkije wil de drie vervolgen op grond van de antiterreurwetgeving. De EU eist dat president Erdogan de antiterreurwet ongedaan maakt. Anders komt er niets van de afspraak over de opheffing van de visumplicht voor Turkse toeristen. Erdogan weigert te buigen voor die eis. De man die in een homoclub in Orlando 49 mensen doodschoot... Zij tijdens zijn aanslag dat de VS moet stoppen... met bombardementen in Syrië en Irak. Hij belde vanuit de nachtclub drie keer met het alarmnummer. Hij noemde zich een islamitische strijder... en vertelde dat hij een bomauto voor de club had geparkeerd. Dat laatste bleek achteraf niet waar te zijn. Veteranen dienen zoveel schadeclaims in... dat het een bedreiging kan worden voor de begroting van defensie. Daarvoor waarschuwt minister Hennis. Ze zegt tegen de Tweede Kamer dat de claimcultuur verandert... kan u eerlijk zeggen... Dat ik het nodige op me afzie komen, zei Hennis. Ze wil nu in gesprek met minister Dijsselbloem van Financiën, omdat ze niet weet waar ze op haar begroting extra geld kan vinden als de claims blijven toenemen. Timo de Bakker is in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor Wimbledon kansloos onderuit gegaan. Tegen de veel lager geclasseerde Brit Daniel Cox verloor de Bakker in nog geen uur met 6-2 en 6-1. Het weer, de regen trekt langzaam het land uit, wel blijft het overal bewolkt. Vannacht in het binnenland kans op nieuwe buien. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en ook af en toe de zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. Met nu, ZFM Cinema. Ja, welkom bij twee Uur van ZFM Cinema. Daar hebben we weer heel wat mooie soundtracks. De Jazzy Soundtrack Minus. Je weet wel over die poes van het verhaal van Arnie M G Smit. Finding Neverland-muziek van uh, uh, John A. P. Kazamarek. Uh, the Iron Lady, Thomas Newman. Miss Potter, Rachel Portman en Nike Westlake... gezongen door Me Katie Merrowa, Court Chris Boti. Warcraft, de nieuwe film aanleiding van videogames. Nou, ja, heel veel moois. Maar we hebben altijd een hit. En dat is deze keer Biscuit uit Angry Birds. En dat is Behind Blue Eyes...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 None of my pain and will can show through, but my dream Blijft mooi. Uh, toen ik uh, van de week mijn uh, jazzprogramma zat voor te bereiden voor de zondagochtend, toen kwam ik eigenlijk een band tegen, een Belgische Big Band, Flat Earth Society, uh, uh, opgericht en onder leiding van Peter Vermeers. Het repertoire van die band is een uh, onkarakteristieke mengeling van elementen uit de jazz, de rock, de punk en vermengd met de chaotische creativiteit. En toen ontdekte ik, ja die hebben een, een aantal cd's gemaakt die echt wel heel grappig zijn, er zit ook wel humor in. Maar toen ontdekte ik dat die Peter Vermeers ook de soundtrack geschreven had van een film Minus, uh, Het verhaal met Die film met Karin uh, van Houten en Theo Maassen over die kattenramen, zou ik maar zeggen. En die muziek is eigenlijk best mooi. Zeker als je van jazz houdt. Ik zal de twee tracks uitdraaien. Ik draai de eerste, minus. Die Peter Vermeer speelt, dacht ik klarinet. Het verhaal Tibbe, beginnend journalist bij de Kiel, uh, Kielendornse Courant... staat op het punt om ontslagen te worden. Eigenlijk is hij te verlegen om een goede journalist te zijn. Maar de hoofdredactrice geeft hem nog één kans. Terwijl Tibbe topt waar hij een goed verhaal over kan schrijven... ontmoet hij de merkwaardige juffrouw Minoes. Zij is naar zeggen vroeger een kat geweest... en gedraagt zich inderdaad nogal katachtig. Ze spint, ze geeft kopjes en ze slaapt bij voorkeur opgerot in een doos. En ze kan met katten communiceren. Tibbe heeft eerst zo zijn twijfel over juffrouw Minoes... Maar als ze hem dankzij haar kattencontacten aan exclusieve nieuws helpt... waarmee hij zijn baan kan behouden... besluit hij vriendschap met haar te sluiten en haar aan te stellen als een assistent. Nou, ik draai meteen ook het laatste nummer van die cd. Als je van Jess houdt is het echt een geweldig cd. De Trouwerij. Mooi nummer. 106.9 FM. Ja, de Flat Earth Society. Een big band uit België. onder leiding van Peter Vermeers. Een aardige jazz-CD's trouwens ook. Maar dit is Minus. Onze eigen Minus zou ik bijna zeggen. Uh, meteen de, de volgende soundtrack. Dat is uh, Finding uh, Neverland. Muziek van Jan A.P. Ja, moet ik even kijken hoor, mijn lijstje die ook weer heet. Jan A.P. Kasmarek. Finding Neverland, ook vrijdagavond, die topavond op de televisie. Op de televi uh, 24 juni. Met in de hoofdrollen Johnny Depp, Kate Winslet en Freddie Highmore. Een fijne snotterfilm over de ter Schotse toneelschrijver J.M. Barrie. Die na de ontmoeting met de weduwe Dave Davis, gespeeld door Winslet en haar vier zonen. inspiratie krijgt voor zijn beroemde stuk Peter Pan. Barry ontmoet het gezin in het park waar hij al snel de leiding neemt in de fantasievolle spelletjes van de jongens. Hij is vooral begaan met Pieter, de jongen die een gebrek aan fantasie lijkt te hebben. Moeder stimuleert de omgang met haar kinderen. Ze hebben immers een behoefte aan een vaderfiguur. Absoluut niet waar gebeurt, maar dat doet niks af aan de kwaliteit van de film. Prachtige film, mooie muziek en doen we door de park. 24 juni om half 11 op RTL 8, Finding Neverland. Is het mooi weer, kan je niet kijken. Je kan hem altijd opnemen, want het gaat van de zomer nog zeker genoeg regen vallen... om een keertje een film te kijken. De laatste uit deze samenstelling: This is Neverland. het film Never, uh, Finding Neverland. Ik zag dat er ook nog een aardige film was... over de Miss Potter... de, ja, de, de, de schrijfster en de tekenaarster... van de, de Beatrix uh, Potter... van uh, Peter Rabbit. En dat is wel een meer zoete film... maar er zit zeker een mooi nummer in. Dat wordt gezongen door Katie Melua. When You Taught Me How To Dance. De muziek in de film is van uh, Rachel Portman... en Nigel Westlake, dacht ik uit mijn hoofd. Katie Melua. have told van Nigel Westlake en Rachel Portman, gezongen door Katie Melwa. where You Thought Me How to Dance. Uh, ja, meer zoete film, meer zoet gezongen, maar heel mooi als je ervan houdt. En het is toch wel aardig om eens een keer zo'n film te bekijken, zou ik zeggen. Uh, tijd voor Jazz. En uh, dan heb ik gekozen voor de film Corp. En dat verhaal dat gaat over de dakloze ier Nick, weet niet wat hij meemaakt als de visboer Joe hem aanbiedt bij hem in de, te trekken. Joe's vrouw Betty is bereid heel wat meer te bieden... dan alleen kost en inwoning. En die film is, die heb ik op de rol gezet... omdat de muziek gespeeld is... en gecomponeerd is door Chris Boti... Een, een Amerikaanse trompetist. En uh, nou, ik draai er gewoon een uit. beetje jazz, hoort erbij. wat zwaardere werk, Warcraft. Uh, daar is de muziek van gecomponeerd door Ramin Djawadi, bekend van Games of Thrones en allerlei dat soort films. Een epische verfilming van het gelijknamige computerspel. De focus van de film richt zich op de eerste ontmoeting tussen de mens en de orks. Waarbij de hoofdrol voor Lothar en Durotan is weggelegd. De orks zijn net als in het spel, net zo menselijk in hun gedrag en gevoelens als de mensen. Componist uh, Ramin Djawadi, Warcraft. CFM Cinema. En we zijn bezig met de soundtrack Warcraft. En die is gecomponeerd door Ramin Javadi En dit is ook een mooi nummer uit die soundtrack. Film is nog maar net nieuw. Draait in de bioscoop op dit moment. Ja, we draaien in dit programma altijd nieuwe en oude films. En uh, ik heb nog een nieuwe op de rol staan. Ik weet eigenlijk niet eens of je al in de bioscoop draait. Nou, ja, Dat uh, ontdekken we gauw genoeg natuurlijk. Dat is the, the Curse of the Sleeping Beauty. Een beetje gothic horror film. Muziek gecomponeerd door Scott Glasgow. En daar doe ik uh, deze eerst van. Componeer Scott Glasgow Ik doe het laatste nummer Thomas Theme. films werken. En dat is deze keer Water for Elephants. Die was, dacht ik, zaterdag of zondag op televisie. Er zit mooie muziek in van James Newton Howard. Onder andere deze. Mooi thema. Ja, dat was even een foutje. Ik was even koffie pakken. Dus, uh, ik dacht dat het een langer nummer was. Maar dat vind het niet. We doen er meteen een mooie achteraan uit dezelfde soundtrack. Water for Elephants. De soundtrack, Water for Elephants, James Newton Howard De hoogste tijd om toch weer een, een andere soundtrack te starten Want dit is een heel lang nummer, zie ik Het duurt uh, ruim 10 minuten wat. En dat is de film uh, uh, The Iron Lady En dat is een, een, een aardige film met aardige muziek En daar gaan we gewoon nog wat uit draaien, The Iron Lady En het eerste nummer wat ik daarvoor pak is Swing Parliament de Muziek is van Thomas Newman Kan komen uit de Iron Lady aanstaande vrijdag 24 juni. De grote filmavond is dat zou ik zeggen op televisie. Vijf voor elf op Nederland 2. Het verhaal de Iron Lady vertelt het verhaal over Margaret Thatcher die zich door de obstakels van geslacht en klasse heen weet te slaan om zo gehoord te worden als vrouw in een door mannen gedomineerde politieke wereld. Het vraagt het over macht en over de prijs die daarvoor moet worden betaald. Davis laat het een portret zien van een bijzonder complexe dame. Niet vergeten de Iron Lady vrijdag. En ja, op dit moment wordt Nederland van boven herhaald. En daar zitten een paar melodietjes in die komen van Grimson Wing. Die echt de moeite waard zijn. Onder andere deze. van een Cinematic Orchestra, de Crimson Wings. En deze ook mooi, de dans, zit ook in Nederland van boven. Is de tijd alweer om? Ik zie dat uh, de Philip Roombie alweer klaar staat. Dan naar mensen om. Ja, je hebt geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Elke Beuving. En uh, filmmuziek. Nieuw, oud, jazz, klassiek, romantisch, pop. God, ik zat er zelfs in. Ik hoop dat je het leuk vond. Gelukkig gaat het warme weer beginnen. Hey, ik wens je een hele goede week toe. Met veel mooie films. Tot volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde zender. CFN Cinema.